Jelle Visser met het NOS-journaal. Het RIVM heeft vandaag 18 nieuwe ziekenhuisopnamen geteld. Het hoogste aantal sinds 19 mei. Het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis is nu 166. Van deze patiënten liggen er 41 op de intensive care. Het aantal positief geteste personen in Nederland is vandaag met 552 toegenomen. De meeste meldingen waren in Amsterdam en Rotterdam. Zes mensen zijn door corona overleden. In België is ophef ontstaan na de publicatie van videobeelden... waarop te zien is hoe de politie een Slovaakse arrestant... hardhandig aanpakt op het vliegveld van Charleroi. De man raakte daarbij in coma en overleed enkele dagen later. De man veroorzaakte problemen bij het boorden en weigerde zijn ticket te tonen. Op beeld is te zien dat hij in zijn cel met zijn hoofd tegen de deur beukt. Vervolgens drukken agenten minutenlang een doek over zijn hoofd. Het incident gebeurde twee jaar geleden. Volgens het OM is het onderzoek nog gaande. De KNVB heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gevraagd een uitzondering te maken op de quarantainemaatregelen voor spelers die in september met oranje in actie komen in de Nations League. De Voetbalbond wil voorkomen dat spelers die in het buitenland spelen, in een gebied waar code oranje geldt, bij aankomst in Nederland in quarantaine moeten. Zo zou bijvoorbeeld speler Frenkie de Jong van Barcelona tien dagen thuis moeten blijven. Ruim 12.000 tekeningen, vogeldagboeken en strippagina's van tekenaar Peter van Straten gaan naar het Allard Pearson Museum. Van Straten, die in 2016 overleed, was een toonaangevende tekenaar die met zijn scherpe tekeningen dagelijks leven vastlegde. Hij publiceerde in talloze kranten en bladen en won vijfmaal de InktSpotprijs voor de beste politieke tekening. Het Allard Pearson heeft voor eind volgend jaar een overzichtentoonstelling van de tekenaar en cartoonist gepland. En dan het weer. Meer bewolking met vannacht af en toe een bui. Het wordt zo'n 19 graden. Morgenochtend trekt de regen via het Noordoosten weg en breekt de zon door. De temperatuur loopt op naar. Deze zomer toch de grens over? Alles voor een goede vakantievoorbereiding en de leukste vakanties vind je op anwb.nl/slash vakantievraag.